1 Uur. Het NOS-journaal. Niselal Thomassen. Het CDA-congres stemt voor humaner asielbeleid minderjarige asielzoekers. Miljarden meevaller Duitse staatskas door rekenfout. En alle vliegtuigen van Qantas blijven voorlopig aan de grond. Het weer, vanmiddag veel bewolking, vanuit het zuiden ook wat zon. In het noorden van het land wordt het ongeveer 15 graden, in het zuiden 18. Morgen bewolkt en in de loop van de middag wat regen. De dagen daarna overwegen droog wolkenvelden, ook wat zon, bij een graad of 16. Het CDA-congres kan de dreigende uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro Manuel niet tegenhouden. Mauro moet het land uit, zo lijkt het. Maar het CDA-congres wil wel dat het asielbeleid voor alleenstaande minderjarige asielzoekers humaner wordt. In Utrecht is politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, waarom heeft het CDA-congres zich niet uitgesproken over Mauro's verblijf in Nederland? Nou, het congres vindt toch ook dat zij er niet over uh, gaan. Er is daarom ook geen enkele resolutie op tafel gekomen die echt alleen over Mauro ging. Want dat is toch echt een zaak uh, van het kabinet, van de minister en niet van een CDA-congres. Dus er is er hier alleen gestemd over een uh, resolutie die wil dat het beleid uh, humaner wordt. Hè, als het gaat over jonge alleenstaande uh, minderjarige asielzoekers. En die resolutie is wel met 85% aangenomen. Dus dat is wel duidelijk een signaal welke kant het CDA op wil. Maar ja... Voor de toekomst van Mauro heeft dit dan, zoals het er nu naar uitziet, geen betekenis. Maar wel voor de toekomst van andere jonge asielzoekers in gelijke gevallen zoals Mauro. Het is dus een resolutie voor de toekomst, ander beleid voor de toekomst. Maar er waren toch vanmorgen veel CDA'ers die opriepen dat Mauro moet blijven? Ja, zeker. Uh, er hebben zich veel mensen bij de microfoon gemeld... die moeite hebben met de gang van zaken. Die zeggen ook, wij willen een CDA zien met een hart. En daar riepen ze ook echt toe op. Luister maar even. Als het echt aankomt op een keuze tussen enerzijds kabinet en invloed... en anderzijds christendemocratische principes en mensen... kies ik voor het laatste. Dan kies ik voor Mauro en al die andere schrijnende gevallen. Voorzitter, ik wil graag weer met trots kunnen zeggen... ik ben een CDA'er. Wij mogen nooit de kant op dat die Mauro weggaat. Dat kost ons de kop. Ja, dat zijn dus hele duidelijke CDA-geluiden die hier vanochtend te horen waren. Uh, maar het wordt toch gezien als een oproep aan de minister en aan de fractie. Uh, daar ligt de verantwoordelijkheid. Zij moeten besluiten en niet het congres. En wat betekent dit nou voor het stemgedrag uh, dinsdag in de Tweede Kamer van de fractie? Ja, dinsdag uh, moeten gestemd worden over moties om uh, Mauro toch hier te houden. Uh, maar de fractie geeft toch aan, ook bij monden van de fractievoorzitter van Haarsma Buma... dat het CDA goed heeft geluisterd. Maar je hoort ook dat hij dan zegt... ja, wij kunnen toch niet anders dan tegen die moties uh, stemmen. Want wij willen voor Maura, Mauro geen uitzondering maken. Luister even naar Buma. En donderdag hebben wij als fractie gezegd... het besluit zoals dat door de minister is genomen... Daar kon de minister niet anders. Nou, wat er in het verleden al is besloten, tegelijkertijd hebben we toen wel gezegd... er is perspectief vanuit de samenleving, namelijk om via een opleiding verder te gaan. Dat perspectief ligt daar, maar daar kunnen we natuurlijk niet over beslissen. Die positie hebben we vrijdag in onze motie neergelegd. Dat is helaas verworpen, maar ik hoop nog steeds dat minister... en ook uh, de instelling die Mauro helpt daar wel mee verder zullen gaan. Heeft u Ferrier en Kopjan al gesproken? Nou, ik ben rechtstreeks van het podium hier naartoe gekomen. Ik spreek met mijn fractie... En dan spreek ik met iedereen even sterk. Maar denkt u dat zij door dit congres overtuigd zijn om dinsdag ook te zeggen, Mauro moet vertrekken? Um, wat ik van belang vind is dat het congres ons hier een opdracht heeft gegeven om naar het toekomstig asielbeleid te kijken. Dat het congres heel duidelijk niet heeft gezegd, wij moeten een besluit wat de minister heeft genomen terugdraaien. Sterker nog, waar heel veel mensen zeiden, dat moet een congres ook niet doen. En dat is wat ik meeneem en wat ook een opdracht is om eensgezind als fractie daarmee verder te gaan. Denk je dat het lukt, eensgezind uit dit congres komen? Ik vind deze oproep van het congres zo belangrijk dat ik ervan uit ga dat de fractie inderdaad er oppikt. Ja, Buma die hoopt dus dat minister Leers er nog iets kan doen voor uh, Mauro. Maar de fractie zal in ieder geval stemmen zodanig dat uh, Mauro het land uit moet. Maar misschien via een visum dus toch weer in Nederland uh, zou kunnen blijven. Hij verwijst dus voor alles door naar uh, minister Leers. En Gert Leers die was de hele ochtend aanwezig. En uh, luister even hoe hij het congres vond. Ik heb het congres en de uitspraak van het congres uh, zeer gezien als een steun in rug. En ook vooral de positieve woorden doen het goed. Want, uh, ja, laten we heel eerlijk zijn. Dit is toch geen makkelijke portefeuille. En het was ook helemaal geen makkelijke week. Maar aan de andere kant hoor je ook mensen zeggen... ...Mauro moet blijven. Ja, en dat snap ik. Ik snap die emotie. Maar we, we moeten hier geen beslissingen nemen op basis van een emotie. We moeten ook geen beslissingen nemen op basis van een willekeur. Ik, ik blijf vinden dat op basis van de regelgeving en de afspraken... ...die we met elkaar hebben gemaakt, ook al van vele jaren terug... ...ook bij andere kabinetten waar niet het CDA in zat dat als je aan toetst, dat Maurode geen bescherming krijgt, geen asielvergunning. Welke boodschap heeft u meegekregen van het congres? De boodschap om vooral uh, in mijn beleid de kracht die de samenleving heeft nadrukkelijker nog te betrekken. Dat is precies waar ik zelf ook mee bezig ben. Om te zoeken hoe we het beleid wat we voeren niet alleen op zieligheid te laten baseren, maar ook uh, te, te gebruiken om mensen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze samenleving... om die ook mee te pakken. Denkt u dat na het congres uh, de kwestie Mauro achter u ligt? Uh, ik denk dat we gewoon nu uh, consequent en helder moeten zijn... en als eenheid, als CDA, ook moeten zeggen... Uh, de minister heeft een weloverwogen beslissing genomen. Helaas is dat voor deze jongen een kwestie niet positief uitgepakt. Maar hij is niet zielig. Hij heeft kracht en heeft kwaliteit. Die gaan we uh, ondersteunen... Het zei in Angola, of als hij zegt ik wil hier blijven studeren, dan gaan we kijken of dat kan. Nou, daar ben ik zeer toe gemotiveerd en ook door het congres hier uitgeraken. Ja, minister Leers, die dus ook duidelijk zegt... dat het CDA-eenheid moet uitstralen. Nou, daar lijkt het niet op, want uh, zojuist is uh, mevrouw VJ... ook zichtbaar geworden in de wandelgangen. En zij heeft gezegd, uh, Mauro moet gewoon wel blijven. Dus uh, het lijkt erop dat de discussie gewoon weer opnieuw begint hier... ondanks uh, de uitspraken op het uh, CDA-congres die niet over Mauro gingen. Maar in de fractie is het probleem nog net zo groot als voor dit congres. Margreet, Margeet Boer in Utrecht. De Duitse staatsschuld blijkt ruim 55 miljard euro lager te zijn dan was gedacht. Die meevaller is het gevolg van een rekenfout. Die is ontdekt in de balans van een genationaliseerde bank. De boekhouders hebben zich twee jaar achtereen vergist... met de hoogte van slechte investeringen van de HRE-bank. Op de balans stond een bedrag van 216 miljard aan slechte investeringen... maar het blijkt om een bedrag van 55 miljard minder te gaan. Hoe de boekhouders zich zo hebben kunnen vergissen is nog niet bekend. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een convooi van de NAVO. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op in een auto. Volgens de politie zijn daarbij drie burgers om het leven gekomen. Westerse bronnen in de stad melden dat zeker tien buitenlandse militairen bij de aanslag zijn omgekomen. Afghaanse politie kan dat niet bevestigen. Hoeveel gewonden er zijn is nog niet duidelijk. De zelfmoordaanslag was in de buurt van het verwoeste Darulaman-paleis in Kabul. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Het geschil tussen Qantas en de bonden kan grote gevolgen hebben voor de Australische economie, zegt premier Gillard in reactie op het drastische besluit van Qantas om de vloot per direct aan de grond te houden. Aanleiding daarvoor is een al maanden durend arbeidsconflict. Zowel piloten als grondpersoneel houdt geregeld stakingen omdat ze meer loon willen. Daarom is het niet verantwoord weer om nog te vliegen, zegt Qantas-topman Alan Joyce. Because the pilots, ramp and baggage and catering staff and licensed engineers are essential to the running of the airline, the lockout makes us necessary for us to ground the fleet. I repeat, we are grounding the Quantus fleet now. Correspondent Robert Portier vertelt hoe dit conflict zo hoog kan oplopen. Het heeft te maken met een conflict over geld. De piloten, de bagageafhandelaars en de monteurs, ze willen graag niet dienen. Maar uh, de organisatie zegt, wij hebben dat geld niet sterker nog. We moeten bezuinigen in plaats van dat we geld, meer geld moeten gaan uitgeven. Nou, dit uh, speelt al een uh, lange tijd. De uh, bonden hebben veel gestaakt in de afgelopen periode. Dat heeft niet geleid tot heel veel overlast, maar ook ertoe geleid dat het onderhoud achterstand heeft opgelopen. En daarom zegt uh, de, uh, de uh, maatschappij nu, ja, we kunnen maar beter gewoon helemaal stoppen met vliegen. Dat lijkt ons verantwoordelijk. En dat kost kwant. was nogal wat geld, denk ik. Ja, zeker. De stakingen kosten het bedrijf 15 miljoen dollar per week. Dat is 11,5 miljoen euro. Maar het helemaal stoppen met vliegen kosten 20 miljoen dollar per dag. 15 miljoen euro. Dus ja, er komt opeens heel veel druk op de situatie. En men hoopt dan ook maar dat het uh, zo snel mogelijk wordt opgelost. Want heel lang kan de maatschappij dit ook weer niet volhouden. Ja, daar ben ik weer. Um, dat was Robert Portier. Quantas heeft de Australische regering gevraagd om zich over het conflict met de bonden te buigen. Vanavond komt daarvoor al een speciale commissie bij elkaar. Ondertussen zijn duizenden passagiers wereldwijd gestrand. En de frustratie is groot. Nothing to Monday, I was told. So, and I, I yes. Ik just come through op de red eye van Perth en een dag in Melbourne op een vlucht. Op zijn vroegst maandag kan deze vrouw verder vliegen en ze had in Perth al een dag gewacht op een vlucht. Ook 17 regeringshoofden van gemene bestlanden die voor een top in Perth waren, kunnen nu niet met, Qantas, euh, met hun Qantas vlucht naar huis vliegen. Nederland is voor het vierde jaar op rij de grootste exporteur van verse groenten in de wereld. Volgens het productschap tuinbouw heeft Nederland vorig jaar 4,6 miljard kilo verse groenten uitgevoerd, ter waarde van 4,2 miljard euro. Wel werd het verschil met Mexico, dat op de tweede plaats staat, een stuk kleiner. De Nederlandse export van verse groenten steeg vorig jaar in kilo's met 7 procent, die van Mexico met 15 procent. De noodwaterkeringen in de thaise hoofdstad Bangkok lijken het te houden. Daardoor groeit de hoop dat het centrum van de miljoenenstad grotendeels droog blijft. Volgens een thaise regeringswoordvoerder stijgt het waterpeil niet meer... maar is het gevaar voor een overstroming van het centrum nog niet helemaal geweken. De kwaliteit van de noodwaterkeringen is niet best... en door de druk van het water zouden sommige waterkeringen het kunnen begeven. Honderden militairen houden de zwakke plekken in de gaten... en staan klaar om gaten met zandzakken te dichten. Is er hier Adrie Verwij, die in Bangkok de Thaise regering adviseert, is daar optimistisch over? Er ligt een goed plan om in ieder geval het centrum van Bangkok te beschermen. Daarna hangt het af van breuken die in de dijken kunnen ontstaan op diverse plekken. Of de situatie verergert. Er kan dus nog van alles gebeuren. Maar voor ons vooralsnog zijn die breuken uitgebleven. Dus als dit wordt ingedampt dan zijn de kansen toch weer heel redelijk uh, om uh, Bangkok uh, verder droog te houden. De overstromingen in Thailand hebben al aan zeker 400 mensen het leven gekost. Het is de ergste wateroverlast in het land, in 60 jaar. Japanse vissers hebben in hun netten een reistas gevonden... met daarin 11 miljoen yen aan contant geld. Dat is omgerekend onder 2000 euro. Vermoed wordt dat de tas met bankbiljetten... tijdens de tsunami van 11 maart dit jaar in zee terecht is gekomen. In de tas is geen enkele aanwijzing te vinden van wie de eigenaar is... Als de eigenaar zich niet meldt voor april volgend jaar... dan mogen de vissers de tas met geld zelf houden. We gaan nog even terug naar Margreet Boer op het CDA-congres in Utrecht. Margreet, je zei het net al... Kathleen Verjee blijft erbij dat Mauro in Nederland moet blijven? Margreet, hoor je mij? Margreet Boer in Utrecht? Ja. ja? Je had het over Kathleen Verjee net aan het begin van de uitzending. Hij, dat, zij blijft erbij dat Mauro in Nederland moet blijven. Ja, dat is wel heel opvallend, want minister Leers zegt zojuist in de wandelgangen... ...Mauro moet terug. De Tweede Kamer-fractievoorzitter van Haarsma-Buma ziet ook geen andere oplossing... ...dan dat Mauro terug moet, behalve misschien dat er nog een studievisum voor hem kan zijn. En dan komt uh, Kathleen Ferrier, Tweede Kamerlid, uh, naar buiten. En uh, zij zegt, nee hoor, Mauro moet gewoon blijven, luister maar. Ja, we hebben uh, bepaalde verwachtingen bij hen verwekt. Um, en dat uh, geeft verplichtingen. Dus Belofte maakt schuld... U vindt dat Mauro moet blijven? Mijn inzet bij de discussie in de fractie, en daar voeren we, voeren we natuurlijk de politieke discussie, uh, zal zijn dat wij bepaalde verwachtingen gewekt hebben. En dat wat dat betreft, in het geval van Mauro, hij moet kunnen blijven. Daarin verschilt hij van alle andere uh, mensen die in uitzetcentra's enzovoort zitten. Maar U vindt dat hij moet blijven? Ik vind dat hij moet blijven, omdat... Ja, er zijn dus verwachtingen gewekt bij Mauro, hè, zegt Kathleen Verjee. En dat betekent dus dat de discussie nog steeds niet is gesloten. En dat hij nog in alle hevigheid woedt binnen het CDA en ook binnen de CDA Tweede Kamerfractie. En dat hij dinsdag wordt vervolgd. En dat ondanks uh, het CDA-congres van vandaag er nog steeds geen duidelijkheid is hoe het CDA zal gaan stemmen aanstaande dinsdag. Want het dissidente Kamerlid Verjee blijft nog even dissident. Margreet Boer in Utrecht. Verkeersinformatie is er bij de in Helene de Geest. Er de staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Soesten en de Afrit Bunschoten, 5 kilometer. Verderop tussen Inbrugge en Knoopend Hoevelaken, 4. De A12, Den Haag-Utrecht, voor Knoopend Lunette 3 kilometer. Nog eentje in de buurt van Utrecht, richting Arnhem... tussen Bunnek en Maarsbergen, 6 kilometer door wegwerkzaamheden... En dat is ook de oorzaak van de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Daar staat 3 kilometer. Ook nog wat nieuws van de spoorwegen. Tussen Schiphol en Amersfoort rijden namelijk minder treinen. Treinreizigers moeten rekening houden met ruim een uur vertraging. De hoofdpunten van het nieuws. Het CDA-partijcongres heeft een afgezwakte resolutie aangenomen. Het congres sprak zich wel uit voor een betere behandeling van jonge asielzoekers. Maar niets over de specifieke situatie van Mauro. CDA-kamerlid Verrier blijft erbij dat Mauro in Nederland moet blijven, zo zei ze net. De Duitse staatsschuld blijkt ruim 55 miljard euro lager te zijn dan was gedacht. En dat komt allemaal door een rekenfout.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Goedemiddag, welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland... en met ondernemers uiteraard. Met vandaag de baas van de werelds grootste en nog jubilerende bloemenveiling ook. Ik praat met de hoofdredacteur van het vakblad Professioneel Schoonmaken. We gaan het over een grote overname hebben in de wereld van het digitale fotoboek en in de rubriek geld verdienen aan gaat het vandaag over kunst gemaakt van oud hout. Maar we beginnen met... Weekoverzicht... Het langrijkste ondernemersnieuws. ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. De leiders van de 17-euro-landen zijn het deze week eindelijk eens geworden... over een reddingspakket voor de eurozone. De eurocrisis was dus het onderwerp van gesprek in alle media. Maar geen enkele deskundige kon het zo mooi uitleggen... als deze economiestudent in Nieuwsuur. Het is alsof je heel veel mensen bij elkaar zit in een huis... en die dat samenwonen, maar je zet geen huisbaas neer. Waardoor andere mensen problemen veroorzaken... die zich niet aan de regels houden... en niemand is er om hem te controleren. Dus het probleem ligt hem eigenlijk in het gebrek aan een politieke centrale macht in Europa. En dan deze aangeslagen voorbijganger. Ja, dat is het is triest hoe het gaat. Ja. Blijkbaar hoort dit zo in dit land. Dingen die goed zijn, die verdwijnen. Nou is deze meneer niet verdrietig over de mogelijke vrijheid van de euro. Nee, hij is oneens met de sluiting van het laatste zelfstandige postkantoor in ons land. Directeur van postkantoor BV Fred Segers legt uit waarom dit moest gebeuren. Wij, consumenten, zijn ons anders gaan gedragen. Ineens hadden we een pinpas. Ja, dat klopt. Die ligt uh, ineens onder mijn kussen. Totaal onverwacht. Ondertussen gaan de demonstraties op het Amsterdamse beursplein gewoon door. De middenstand is daar niet echt blij mee met Occupy. En klaagt over omzetverlies. Paul van Beek van ondernemersvereniging Damrak. Ja, ik, ik weet niet precies hoe dat zit met, uh, met regels en zo. Maar ik denk, uh, ze zijn nu een week of twee. Uh, Lijkt mij dat het nu inderdaad wel mooi geweest is. Weg en mee. Gelukkig hebben de demonstranten een vast omlijnde tijdsplanning. Wanneer keren jullie huiswaarts? Ik denk eigenlijk volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag? Ik denk het. Maar het zou ook die week erop kunnen zijn. Tot slot was het de week waarin de politie datgene mocht doen... waar ze echt voor bedoeld zijn, ouderwets boeven vangen. Zo stond er ineens een lege geldtransportwagen... bij de Rabobank in Ridderkerk. Waarbij de grote vraag is of de verdwenen chauffeur van de geldwagen... nu op een tropisch strand ligt retenieren of ergens ligt vastgebonden in een loods. Is die gedwongen door anderen of heeft hij hulp gekregen van anderen? Er zijn meer vragen dan antwoorden in deze zaak. En er zijn ook weinig ooggetuigen. Eigenlijk heb ik niks gezien. En er waren spectaculaire beschietingen. Vanochtend vroeg heeft de politie in het Gelderse Wiegen geschoten... op vier inbrekers tijdens een achtervolging. De vier waren door de politie betrapt bij een juwelierswinkel... waar ze net de etalage hadden leeggehaald. En ook pompstations zijn helemaal klaar met benzinedieven... en sporen consumenten aan om die benzinedieven in de nek te grijpen. In ruil voor een gratis tankbeurt. Ewout Klok van de Belangenvereniging van Pomphouders... legt uit hoe we benzinedieven kunnen herkennen. Je ziet vaak als je aan het tanken bent dat iemand anders bezig is met de handeling die niet klopt. Of hij heeft getankt, geurkt of heeft een petje diep over zijn ogen of heeft een, een weet ik veel wat hij aan het doen is. De man stapt weer in en rijdt weg. Als je ziet dat dat gedrag al verkeerd is... kun je je auto al uh, zodanig neerzetten dat je kunt stoppen. Dus ziet u iemand gehurkt naast zijn auto tanken... en heeft hij ook nog een petje op, dan zit er één ding op. Hup, uw auto ervoor. En dan barricadeert u mogelijk een benzinedief... met de kans dat u een uh, hele mooie gratis volle tank krijgt. Weekoverzicht, weekoverzicht. De bloemensector is een van Nederland's meest succesvolle bedrijfstakken. En de speel waar alles om draait is bloemenveiling Flora Holland. Een club die volgende maand zijn 100-jarig bestaan viert. Bij mij in de studio de operationeel directeur van Flora Holland, Rens Bugwald. En met hem bespreek ik hoe deze voor Nederland zo belangrijke sector zich houdt. Tijdens deze economische crisis. En wat u vindt van de oplossingen die uh, Brussel tot op heden bedacht heeft, meneer Bugal, goedemiddag. Goedemiddag. Voor ik het met u ga hebben over deze boeiende zaken en de wereld van de bloemenveiling, eerst vier vragen waarop u kort antwoord moet geven. Dat doe ik elke week met, met één gast en vandaag bent u dat dus. Uh... Vier, vier vragen. Daar gaan we. Van welk ander bedrijf had u directeur willen zijn? Apple. En waar ligt u s'nachts wakker van? Mm, niet veel dingen. Wat was uw grootste business blunder? Oeh, dat is heel moeilijk. Er zijn er best wel een aantal te verzinnen, denk ik, euh, als je zo teruggaat in de tijd. De grootste? De allergrootste. Nou, ik denk dat ik euh, de aandelen Apple te vroeg heb verkocht. <laughs> en waar heeft u tot nu toe het meest geld mee verdiend? Niet met Apple dus? Mm, niet met Apple. Nee, euh, gewoon met hard werken. Hard werken. Dank. Rente Buigwad. Ja, de bloemen- en plantensector, meneer Bugat is een van de Nederlandse meest succesvolle bedrijfstakken. Even om, euh, om de piketpalen te slaan, hoeveel geld gaat erom? Nou, over de veiling gaat uh, ruim 4 miljard euro op jaarbasis. Mm -hmm. En uh, voor uh, zeg maar de sector als geheel wordt er zo'n 5,2 miljard per jaar geëxporteerd naar het buitenland. Dat is nogal wat. Hoe gevoelig bent u voor de crisis? Nou, ik moet zeggen, de, de, zeg maar de, de uh, wijsheid is dat een klein beetje crisis niet zo erg is voor de bloemen- en plantenbranche. Want mensen blijven dan wat vaker thuis mm -hmm. en zetten dus een bloemetje of een plantje bij mezelf thuis neer. Ja. Uh, als het echt crisis wordt, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar, Zijn we uh, al in een verdiepte crisis gekomen? Merkt u dat al aan de omzet? Nee, de, de omzet. Op dit moment verwacht dit jaar ongeveer dezelfde omzet als het uh, voorgaande jaar. Dus op mm -hmm. zich valt dat nog wel mee. Hoe zit dat met de sector? Bent u, bent u op enig mate cyclisch? Dus beweegt u mee met het? Sentiment in de markt ook? Het is een klein beetje anticyclisch. Maar wat ik al zei, als de crisis erg sterk wordt, dan, dan, dan merken wij dat ook. In 2009 was onze ontzet wel zo'n 5% lager dan het jaar daarvoor. Oké, okay. nou, we hebben nu een eurotop gehad. Hè, afgelopen woensdag, of donderdag nacht eigenlijk, ligt er nu een, een framework voor een oplossing. Schuldhovering voor de Grieken, duizend miljard in het Europees Noodfonds, het EFSF. Bent u blij met de gevonden oplossingen? Denkt nou, ik u dat ze gaan helpen. Nou, ik ben geen macro-econom en ook geen politicus. Op dit moment ben ik daar ook maar blij mee. <tie> ja. Uh, die getallen in ieder geval die zijn wel zo gigantisch... dat ik me daar niet helemaal een uh, ja, voorstelling van kan maken, zullen we zeggen. Je kan er een veilinghalletje mee vullen met een papier, hè? Ja, alleen al met die euro's, als je ja. die zo opstapelt. Ja. Dus dat is, uh, dat is moeilijk te bevatten. Ik denk dat het goede stappen zijn. Uh, in die zin dat ja, het vertrouwen in de euro, de vertrouwen in de economie... natuurlijk ons allemaal aangaat. En zeker ook onze branche. als je kijkt uh, dat we twee derde tot drie kwart van onze omzet... genereren in het eurogebied uiteindelijk. Ja. Dus het is natuurlijk belangrijk dat we daar gewoon een uh, solide basis hebben. Ja, Griekenland, hoe groot is dat, uh, dat land binnen de vijf? Dat is een heel klein stukje van onze afzet. En ik kan ook niet zeggen dat dat nou invloed heeft gehad op onze omzetcijfers ja. dit jaar. Merkt u van andere landen, Italië, Spanje, Ierland, merkt u daar al uh, omzetdalingen? Uh, de, de vraag uh, in het zuiden van Europa is dit jaar wel hmm. wat lager dan we dat vorig jaar hebben gezien. Dus dat zien we eigenlijk wel. Ja. Uh, even naar Flora Holland zelf, want we, we kennen, ik ken van ouds de bloemenveiling Aalsmeer... maar die, die is opgegaan in 2008 met een aantal andere veilingen. Hoeveel zijn het er inmiddels? U heeft vijf vestigingen geloof ik, hè? Ja, dat klopt. We hebben vijf vestigingen in Nederland, dat zijn dan uh, Aalsmeer... Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde en Blijswijk. Mm -hmm. En we hebben een samenwerkingsverband met een Duitse veiling... net over de grens bij Venlo. Juist. En u bestaat nu 100 jaar. Wie bestaat er dan 100 jaar van die vijf? Uh, nou, de allereerste veiling die zeg maar als coöperatie is opgericht... want ze zijn coöperatie, dat is gebeurd in Alsmeer. Ja, in de, de kroeg, standen... hè, volgens mij. Ja, nou, ja, de oprichting zelf was bij een notaris ongetwijfeld... maar het okay. was begonnen in de kroeg. Maar de volgt. veiling was in de welkom, nou, in kroeg in Alsmeer. Exact, ja. Ja. Ja. heel goed. Ja. Ja. Uh, waar staat u nou internationaal gezien? Want we moeten eerst nog even, even schetsen waar we staan. Hè? Hoe, hoe staat u? op een ranglijst van 1 tot 10? Nou, als je kijkt als veiling staan wij verreweg op nummer 1. Ja. Uh, Bloemenveilen dat is op zich niet uh, heel gebruikelijk buiten Nederland, zou ik mm -hmm. maar even zeggen. Het is ook ja. erg moeilijk om een nieuwe veiling op te richten, want je moet vraag hebben, je moet aanbod hebben. Dus we zijn verreweg de grootste. Er zijn nog een paar andere veilingen in Europa en in Japan zijn er een aantal wat kleinere veilingen. Ja. Wat betreft bloemen, uh, ja, ook is Nederland natuurlijk de spul in de internationale bloemenhandel en zeker in Europa is het de verreweg de grootste partij. Verreweg de grootste? Maar hoe, hoeveel kleiner is de nummer 2 bijvoorbeeld? Nou, dan moet moet je toch wel denken aan een factor veertig. Uh, dus veertig keer kleiner dan uh, onze veiling. Dat betekent dat u bijna een, een, een, een, een mededingingsrechtelijk probleem gaat krijgen vanuit Brussel, of niet? Nou, laat ik het zo zeggen, we zijn gefuseerd... en hebben daar indringend met de NMA over gesproken. Dat kan ik me voorstellen, ja. Onze argumentatie ja. was natuurlijk, wij organiseren een marktplaats... en mm -hmm. die klokken, het systeem waar we dat in doen... dat is ja. natuurlijk de meest transparante en open marktplaats... die je kan voorstellen. Mm -hmm. En ons argument was eigenlijk, ja, NMA, je zou moeten toe, toejuichen... dat we dit doen. Daar waren ze niet direct mee eens, maar uiteindelijk zijn ze toch wel eens door de knieën gegaan. Exact. Die handel is een schermenhandel geworden. Hè. U zei dat er vroeger gingen echte bloemetelers, bloemenhandelaren... die gingen naar de veiling toe en die mochten dan op de knop drukken bij die grote, die grote klok met de grote wijzer. Dat is tegenwoordig allemaal elektronisch, eh, volgens mij. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Die, die klokken ja. zijn er nog wel, maar dat zijn computerschermen geworden. Ja, ja, exact. In hoeverre zijn bloemenhandelaren gebonden? Of kunnen, kunnen ze niet om jullie heen? Is er niet een, een, een soort schaduwhandel ook aan het ontstaan... Door het toenemen van de, van de elektronische handel om het op een andere manier te doen? Nou, dat is natuurlijk een aantal trends. Maar als je, als je kijkt dat het aanbod dat wij zeg maar, via de veiling beschikken kunnen maken, is natuurlijk gigantisch. Alle producten zijn verkrijgbaar. En dat is natuurlijk een hele efficiënte manier van inkopen voor uh, kopers. Zeker als ze van heel veel verschillende producten een klein beetje nodig hebben. Ja. Als er stromen zijn die veel groter zijn. Dus als een retailer heel veel rozen van hetzelfde type in een bepaalde week wil hebben. Ja, dan kunnen ze dus direct afspraken maken met, uh, met producenten. Dat, Precies. Uh, dat is zeker een Met andere woorden, Albert Heijn koopt in bij een aantal rozen. Telers. Nou, in het uh, Albert Heijn als voorbeeld, die doet dat nog altijd via de veiling. Oké, okay. maar andere grote partijen noemen we het een paar? Kunt u een nou, paar noemen? Nou, in, in het buitenland is dat wel he, wat verder weg van, van Nederland bijvoorbeeld ja. uh, bedrijven in Engeland. En de, daar wordt veel via de retail afgezet. Daar zijn een aantal die een deel van hun de inkopen dan niet via het veilingssysteem doen. Maar waarom? Omdat ze daarmee gewoon een betere prijs krijgen? Nou, dat ligt er een beetje aan. Maar bijvoorbeeld, ja, u kost het is toch een... geld als veiling? Ik moet er gewoon betalen. Nou, oké, als we waarde toevoegen in het uitsplitsen van transacties naar kleine hoeveelheden, dan is die waarde er. En dat doen we heel efficiënt en, en goedkoop. Als je grote partijen koopt, ja, dan heb je een veiling niet nodig, dat klopt. Ja, ja. Nou, moeten we even praten over die distributie, want dat is natuurlijk een heel apart uh, verhaal. Hè? Vroeger ging die Zweedse karren, of die bloemenkarren met, met vazen door die veiling al. Is dat nog steeds zo? Ja, nou, het zijn geen Zweedse karren, we hebben het altijd over Deense karren, Deense waar, karren. Waren. Het is... Ja, ik dacht, ik wist dat het iets kan. Maar al, al best wel goed uh, ingelegd, uh... inderdaad. Dankjewel. Nee, we gebruiken gar. Het deel van die producten gaat inderdaad nog steeds via de veiling. Ja. Omdat je, ja, er komen natuurlijk duizenden producten binnen. Uh, iedere teler komt eigenlijk met één product iedere dag. En die moeten dan weer herverdeeld worden naar afnemers... die ieder honderden producten nodig hebben. Ja. Dus dat is, ja, fysiek moet dat toch op één plek bij elkaar komen. Ja. En dat is in de veiling. Toch is toch lastig, hè? Want je praat over duurzaamheid. U heeft vijf vestigingen. Er, worden, er rijden heel wat, wat, wat vrachtwagens met, uh, met bloemetjes heen en weer door Nederland. Moet dat nou allemaal? Uh, nou, dat proberen we in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Dat mag duidelijk zijn. We zijn duidelijk bezig met zaken als uh, duurzame ondernemen... de transportbewegingen kleiner maken. Het feit dat de veilingen bij elkaar gegaan zijn... is met name bijvoorbeeld daar. Ja, dus maar dat is dat het, niet, die consolidatie zal dat niet uiteindelijk resulteren... in één grote veiling ergens midden van het land? Nou, als je een beetje kijkt... wat de verkeersbewegingen rond een veilingterrein zijn... dan zijn ja. die zo gigantisch dat we niet goed kunnen voorstellen... waar we dat dan zouden moeten gaan doen. Dan moet u echt een leeg stuk Nederland vinden. Ja, en dat, uh, dat lijkt een beetje ingewikkeld. Ja? Want, uh, ja? Nee, gaan gaan. Nou, de, de, de, de, de telers zijn natuurlijk ook ingericht op de processen... naar de veilingen en de huidige locaties toe. Een heleboel van de kopers zijn gevestigd op ja. die veilingen. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel rond zo'n veilinggebouw. Ja. Toch, de, de Dutch Flower Group, pak hem er even bij. Het is werelds grootste bloemen- en planthandelaar. Die zegt, ja, dat mag nog wel verbeterd worden hoor, bij, die, bij, bij Flora. Uh, de afhandeling is onnodig traag. Kunt u dat weer leggen, die kritiek? Nou, laat ik zo zeggen. De DFG is een, een klant. Heel vooruitstrevend. Snel, willen vooruit, willen sneller, meer, meer dingen doen. Daar werken we prima mee samen. Ja. Proberen oplossingen te vinden. Oh, ik kan kennelijk niet snel genoeg aanhaken, vinden ze. Nou, op sommige punten zal dat misschien niet het geval zijn. Wat dat betreft het ondernemerschap, dat viert natuurlijk hoogtij. Ook bij de Dutch Flower Group. Proberen we natuurlijk op aan te haken. Maar van de andere kant hebben we te maken met 2500 klanten. Ja. Ja. Proberen dan natuurlijk een soort van level playing field te creëren voor al die klanten. Ja. En soms gaan de zaken misschien niet zo snel als de ene klant zou willen. Als dat de andere misschien mm -hmm. juist andere dingen wil doen. Wat zijn uw ambities voor de komende jaren? Nou, ik denk uh, de positie van Nederland voor de sector als geheel... dus niet zozeer de veiling, maar met name ook de siertelt uh, kwekers... en de handelaars, zoals de DFG, maar ook hele andere groepen... Uh, ja, te verzekeren in uh, de krachtenvelden die er uh, om ons heen gebeuren. Juist. Dus voortgaan op dezelfde weg eigenlijk? Nou, op een aantal punten moeten we natuurlijk aanhaken. De groei zit duidelijk verder weg van uh, waar wij zeg maar, uh, van oudsher onze uh, afzet hebben. Zeg maar een beetje de landen om, uh, om ons heen. Ja. Wat zijn en dan de dan moet... upcoming markets? China bijvoorbeeld? Nou, China ligt wel te ver weg. De, ja. de economische zeg maar, werkelijkheid is dat daar niet zo heel veel naartoe kan gaan. Maar je moet vooral denken aan Oost-Europa ja. en uh, Rusland. Want niet op een gegeven moment een bloemenveiling openen in, uh, in China? Kan, daar kan je ook bloemen verbouwen, toch? Er is daar al een bloemenveiling. Dus, uh, en dat is eentje waar we goede contacten mee hebben. Maar qua ja. schaal en omvang is dat echt, uh, nou, nogmaals die factor 40 kleiner... dan wat we hier in Nederland okay, hebben. Maar dat is een prachtige expansiepartner om eens uh, een nou, overname te doen, toch? Nou, een overname in China. Daar zitten onze <laughs> telers op, uh, niet zo heel erg op te wachten. Zij willen hun afzet regelen in deze markt. Ik probeer u nog even wat te verkopen. Dank u wel. Rens Buegelad wordt u logistiek directeur... van de 100-jarige bloemenveiling Flora Holland. Meer informatie over deze uitzending? Check trotsinbedrijf.nl. Elke week praten we bij met een hoofdredacteur van een vakblad... om het opvallendste nieuws te horen in een bepaalde branche. Vandaag is dat de Inga van Uggelen, hoofdredacteur van het vakblad... professioneel schoonmaken van natuurlijk de schoonmaakbranche. Goedemiddag, mevrouw van Uggelen. Goedemiddag. Ja, er is voor ondernemers in de branche de komende tijd veel geld te verdienen. Hè? Want er is een hele belangrijke aanbesteding. Vertel eens. Uh, dat klopt inderdaad, ja. dat uh, uh, werd deze week bekend dat uh, NS uh, uh, de schoonmaakdienstverlening gaat aanbesteden... Ja. En dat is een, uh, ja, een, een hele grote order, heb ik begrepen. Um, een stuk groter dan, uh, dan gebruikelijk in de schoonmaakbranche. Ja, nou zijn er een paar grote aanbieders die dat aan kunnen, neem ik aan. Hè? Dat kan niet het uh, gemiddelde MKB-schoonmaakbedrijf doen. Nee, nee dat, uh, dat zullen dan uh, een van de paar hele grote schoonmaakbedrijven zijn waarschijnlijk. Is dat niet jammer? Um, dat het niet wordt uh, gegund aan een uh, mkb-bedrijf? Ja, of aan een, een samenwerkingsverband van mkb-bedrijven. Um, ja, inderdaad. Dat zou, dat zou op zich ook kunnen. Er zijn wel dat soort uh, samenwerkingsverbanden. Ja. Um, maar ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat het, uh, het zo'n grote orde... Uh -huh. Hoeveel gaat het? Om hoeveel gaat het? Precies in geld? Ik geloof 150 miljoen euro. Ja, dat klopt. In, in vijf jaar tijd. Hè? Ja. Dat heb ik hier ook staan. Ja. Ja. Nou, dat is een groot bedrag, ja. Ja, ja behoorlijk. Ja, Moet je dan er... heel wat voor opruimen binnen NS? Uh, ja, inderdaad. Ja. <laughs> en, en al die plaszakken die straks komen. Van <laughs> er is een schoonmaakparlement dat afgelopen week een kabinet en een president heeft gekozen. Uh, ja, dat klopt. De FNV heeft um, onder uh, haar leden uh, een aantal um, ja, comité's landelijk. En uh, dat zijn afvaardigingen van, uh, de, van de vakbond en van de leden. Ja. En um, ja, die leden hebben weer een... Uh zogenaamd kabinet gekozen en ook een president daarvan. Mm -hmm. En um, ja, die, uh, die president van dat kabinet die gaat uh, deelnemen aan de CAO-onderhandeling, of tenminste die gaat aan de onderhandelingstafel zitten. Dat is een mooi democratisch principe. Ja, en dat heeft u afgedoor als ja. schoonmaakbranche. Ja, klopt, ja. De beving daardoor is er gezegd waarschijnlijk. Ja, ja. <laughs> Dank voor de toelichting. Inga van Uggeloold, die hoofdredacteur van vakblad Professioneel Schoonmaken. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Bedrijf. Ja, Het is drie minuten over half twee met de komst van de digitale camera... en steeds scherper worden de computerschermen. Leek het eind nabij van het ouderwetse fotoalbum waar je zo lekker in kon bladeren. Maar niets is minder waar. In plaats van met schaar en pritsstift zitten we nu massaal achter de computer albums in elkaar te zetten. En die worden vervolgens gedrukt en toegestuurd... door bedrijven bedrijf als Albumprinter. En dat bedrijf werd deze week voor 60 miljoen euro overgenomen... door concurrent VistaPrint, Dat is een Amerikaans bedrijf, aan de Nasdaq genoteerd. Een gigantische club. Maar bij aan tafel zit Kees Arends... algemeen directeur van Albumprinter. Meneer Arends, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang nog algemeen directeur van de Britten? Nou, voorlopig nog wel. <laughs> ja. De, ja, de, de kopende partij heeft mij en mijn collega's gevraagd om aan boord te blijven in het bedrijf. En de plannen die wij jaren geleden gemaakt hebben, nu. Met deze grote boer aan boord uh, uit te voeren. Ja. En inmiddels wel to do, dat mag je als ondernemer en ondernemer vragen. Hè? Nou, elke dag wel to do dat ik met plezier <laughs> naar de werkrij uh... Maar U heeft de zaak niet voor niks verkocht. Hè? 60 miljoen euro, daar moeten we de, de aandeelhouders, en u bent er eentje van, heeft er toch een, een centje aan overgehouden. Ja, aanhouders zijn allemaal erg tevreden. Het is een, uh, een hele goede transactie geweest voor aandeelhouders en voor het bedrijf zelf. Ja. ja. Albumprinter Printer kennen we eigenlijk niet als merknaam in de markt... maar wel Albelli, hè? daar adverteert u mee. Uh, waarom zijn die namen gescheiden? Nou, Albumprinter Printer heeft eigenlijk twee kanalen waarin zij de verkoop doet. Mm -hmm. Het uh, kanaal waarin wij rechtstreeks naar de consumenten verkopen... dat uh, werkt onder de naam Albelli. Ja. En een ander afzetkanaal wat wij bedienen... dat is dat wij uh, aan retailers uh, in Europa... De producten leveren die de retailers vervolgens onder hun eigen merk naar de consument brengen. Even een voorbeeld. Als ik. Uh, ik, heb, uh, ik heb een Apple thuis, dan heb ik Apple software, dan kan ik Apple een boekje laten drukken. Maar dat komt eigenlijk van uw printers, of niet? Of doen zij het wel zelf? Dat had gekund. Net het verkeerde voorbeeld. Het, het had gekund. Apple werkt met een andere partij samen. Maar, uh, ja, had, ja, precies, had maar dat is wel het, het businessmodel, zoals het werkt. Ja. Ja. Uh, waarom heeft, want dat is natuurlijk interessant om te weten, waarom heeft Vista Print nou juist, uh, uh, want er zijn nogal wat concurrenten. In, in juli geïnvesteerd. Nou, de, de markt voor fotoboeken, en u zei dat eigenlijk al in uw opening... dat is een relatief jonge markt. Mm -hmm. In um, Nederland eigenlijk min of meer begonnen een jaar of tien geleden. Ja. En nu langzaam in Europa en in de Verenigde Staten aan het groeien. En die markt, die denken wij dat de komende jaren nog sterk zal blijven groeien. Ja. Dat komt omdat er een heleboel mensen het product niet kennen, of nog niet kennen... of het wel kennen, maar het nog nooit gemaakt hebben... omdat ze denken dat het lastig is of omdat het uh, veel tijd kost. Maar u heeft een softwarepakketje voor iedere computer... en daarmee kun je eigenlijk die foto's gewoon een album maken. Maar ik wil weten wat u beter doet. Waarom viel u nou op bij Vistaprint v en niet, en niet, niet een, een concurrent? Vistaprint is een partij die uh, online haar producten verkoopt... Hm. Um, uh, over de hele wereld. Maar... Enveloppen, stempeltjes, uh, naamkaartjes, dat soort dingen. Exact. En de categorie fotoalbums. Dat was een hele grote groeiende categorie... die hun in hun assortiment ontbrak. Mm -hmm. uh, dat was de reden dat ze de uh, ogen hebben laten vallen op albumprinter. Onder andere omdat wij een uh, productcategorie aanbieden... in de markt, in Europa... Um, op een manier die zij zelf niet hebben... maar die heel erg aansluit bij datgene wat ze zelf willen. Ja, maar nog, dan weet ik nog steeds niet wat er nou zo precies anders is... ten opzichte van uw concurrenten... waardoor u wel gekozen bent door de Visterkoop. Nou, of was de prijs gewoon goed? Wij zijn een partij die uh, als enige in Europa uh, in zeven landen actief is... Ah. onder ons eigen merk... En uh, wij zijn een partij die enorm gefocust zijn op customer service. Wij hebben met ons merk Albelly een, een, een 100% customer satisfaction die we hanteren. Mm -hmm. He, het komt wel eens voor dat een klant niet precies datgene krijgt wat hij heeft verwacht. En dan via de klantenservice zorgen wij er altijd voor dat die klanten 100% tevreden zijn. Krijgen dat... de foto's van de andere nee, al. Ja. Nou, dat, dat voorkomen we niet gelukkig altijd. Maar ja. um, dat was ook een van de dingen waarvan Vista Print zei... dat spreekt ons erg aan, jullie klantgerichtheid en jullie en het feit dat je met een sterk groeiende omzet in zeven landen in Europa uh, aanwezig bent. Hoeveel klanten heeft u per week als je we praat over die, die particuliere klant die al Belly gebruikt? Wij hebben per week afhankelijk van het seizoen mm -hmm. tussen de 10.000 en de 40.000 klanten die hun, uh, hun producten aan ons toevertrouwen. En zo tegen het kerstseizoen, het einde van het jaar, ja. zie je dat dat enorm in de piek zit. Mm -hmm. En dan hebben wij dagen op uh, hoogtijdmomenten... dat er al meer dan 1,2 miljoen high-resolution foto's... per dag naar ons worden geüpload. Ge ge wat, wat, wat, wat zegt het over omzet? Wat, wat, wat draait u voor omzet? Um, we, we gaan niet de details uh, disclosen... maar uh, over het lopende jaar 2011 is dat ruim meer dan 40 miljoen euro. Oké, okay, Dus we betalen anderhalf keer de omzet uh, bij Visterprint. Dat is in deze, uh, deze economische barre tijden toch niet heel veel, uh, He? Nou, we zijn nogmaals als aanleiders zeer tevreden. En ja. um, kijk, wat er natuurlijk voor een koper belangrijk is... is dat hij een begin koopt van iets waar hij de komende jaren... zijn groei mee kan realiseren. Mm. En wat het goede voor Albumprinter is... is dat wij met de grote broer Vistaprint aan boord vleugels krijgen. Wij kunnen met behulp van de know-how die Vistaprint aan boord brengt... op ja. een aantal terreinen kunnen wij onze plannen sneller en naar mijn inschatting ook kwalitatief hoogwaardiger uitvoeren. En gaan er ook meer markten open? Gaat u nu ook in Amerika bijvoorbeeld leven? Wij werken zelf in zeven markten. Vistaprint werkt in Europa in 25 landen ja, ja. actief. Heeft een enorm grote database met consumenten daarin. Hm. En um, een van de eerste dingen die wij natuurlijk zullen gaan doen... is die grote groep consumenten die wij als Albelli nog niet kennen... Ja confronteren en vragen of zij met ons productaanbod aan de gang kunnen. Oké, okay, nou is er één heel belangrijk punt. Vistaprint is echt een, een, een low-cost uh, aanbieder. Heeft ook een imago wat low-cost is. Albelli heeft dat niet. Dat heeft altijd een beetje he, de mooie fotoboeken. U zorgt ook voor, uh, uh, u, u printt uh, fotoalbums van de Hema. Hè? Dat weet ik dan wel niet. De Apple pest u een beetje, maar Hema doet u wel. Dat staat net een beetje luxueus in de markt. Heeft u zich niet verkocht aan, aan een beetje een cheapo partij? Een van de redenen waarom Vistaprint uh, zo in ons geïnteresseerd was en is... is juist vanwege die enorme klantintimiteit die wij hebben. Ja. Wij kijken enorm naar wat uh, in onze business wat heet de klantin lifetime... Van... Klantintimiteit, wat, wat is dat? Zo? Ja, dat is een letterlijke vertaling van customer intimacy. Ja. Um, wij zijn enorm gericht op de, de levenslange waarde van een klant. Wij kijken naar een klant niet als iemand die een keer iets bij ons bestelt... Ja. maar die in de komende jaren heel vaak bij ons terug moet komen. En juist die En ja, dat benadruk... doet Vista Print ook, want die sturen je om de een mailtje. Van wil u nog een kaartje en een sprempeltje en een dingetje? Um, dit, Gaat u dat ik, dan ook doen? Het, het, ik zal geen lelijke dingen zeggen. Alleen het is zo dat het uh, feit dat wij dat heel goed doen. Uh -huh. als printer, uh, dat trekt zich heel erg aan. Dat, doet ze, dat doen ze nou nog niet zo goed. Maar het is natuurlijk zo, in elke transactie ja. is het goed wanneer je elkaar dingen te leren hebt. Dat is waar, dat is waar. Even naar iets anders. Want er zijn een aantal houders die zijn prominent. Ook eentje noemen krijgen: Joop van den Ende. Die is ingestapt bij u. Die heeft nu deze zaak ook weer verkocht en ook gecashed. Uh, die heeft dan een paar van die, van die dingen leuk gedaan. Waarom had u hem nodig? Destijds, in, 2007. Nee, in 2007 is het uh, fonds van Joop van den Ende en Hubert Dijtmers aan boord gekomen. Hm. En die hebben uh, met name in uh, het leggen van contacten uh, in de Europese wereld hebben ze een rol gespeeld. Hm. En deuren geopend uh, die makkelijker opengaan op het moment dat je zo'n fonds aan boord hebt... dan als je dat allemaal zelf zou moeten doen. Waardoor je sneller kan groeien. Ja. En dat, ze hebben dan ook voor het contact met Visterpunt gezorgd of hebben zij u benaderd? Nee, wij hebben, wij hebben begin van het jaar hebben wij gezien dat om de plannen te kunnen vormgeven die wij hebben met Albumprinter in de komende jaren. Dat het goed zou zijn als we zouden gaan kijken naar een grote broer... die ons iets toe te voegen heeft ja. in de wereld... waar een aantal ontwikkelingen wel aan de orde van de dag zijn. Ja. Ja, want in heel Europa is de markt voor fotoalbums... Zich wel aan het consolideren. Er zijn meerdere partijen die elkaar aan het opzoeken zijn, omdat ja. dat, dat voordelen biedt. Want economisch of schel. Als je hoe groter je bent, hoe goedkoper je kunt drukken. Exact, exact. Hoe goedkoper je kunt ja. drukken, hoe effectiever je kunt marketen en dergelijke. Ja. Okay. Blijft de merknaam Albelly bestaan? Zeker, Albelli blijft Buip zeker bestaan. bestaan. Ja. Niet als onderdeel van Vistaprint, of het wordt gewoon Vistaprint. of dus wel Albelli. Ja. Wat betekent dit voor het personeel? Moeten er mensen verdwijnen? Ja, hè? Zeker, zeker niet, zeker nee? niet. Nee, dat is voor het personeel heel goed nieuws. Mm -hmm. Die krijgen er uh, zomaar ineens 3000 uh, zeer enthousiaste en ervaren collega's bij. <laughs> en het zal zeker ja. zo zijn dat uh, de mobiliteit van mensen onderling zal gaan toenemen. Vistaprint heeft in Europa een vestiging, die is gevestigd in Barcelona... En um, heeft een personeelsbeleid waarbij ze vanuit de hele wereld daar mensen naartoe halen en huisvesten. Om, om daar vanuit die ene plek de markten te, te bewerken waar ze actief zijn. En u houdt van voetbal? Ik houd van voetbal, ik hou van zon en water. En u werkt er centjes voor, dat is wel <laughs> mooi. Het is een droomscenario. Ja. En hoe lang blijft u? Nou, ik blijf voorlopig aan. Daar zijn geen afspraken over gemaakt. Nee. Dus ik blijf doen wat ik uh, heb gedaan. Laatste. Waar staat Albelli over vijf jaar? Wij gaan um, vanaf 2014 naar 100 miljoen euro plus. Zo. Daar houden we u aan. Dank u wel. Kees Arends, algemeen directeur van Albin Printer. Deze week overgenomen door Vistaprint. Dank u wel. Succesvol zijn, dat willen we allemaal wel. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, die vraag stond centraal tijdens het ondernemerscongres afgelopen week in de Amsterdamse RAI. Vol op inspiratie voor succes, dus met presentaties van ondernemers, coaches, workshops, van bevliegeraars. En onze eigen Michiel Blok, verslaggever, was erbij. Dames en heren, namens NKB Nederland en IMG, heten wij u van harte welkom bij het ondernemerscongres 2011. We gaan u vandaag blij maken en echt verrijken met kennis en inspiratie voor succes. Mag ik een warm applaus voor onze nationale commentator van het kapitalisme, Kelder. Uh, Jort Kelder. Jort Kelder, uh, je was vandaag voorzitter voor het ondernemerscongres. Waar haal je zelf je inspiratie vandaan? Kijk, je kan natuurlijk zeggen, inspiratoren, dat zijn grote ondernemers. Dat is Steve Jobs, of dat is voor mij part Victor Muller, nee... Je kan je ook inspireren door al die saaie drollen bij die grote bedrijven... die de hele dag hetzelfde doen en zo voorspelbaar allemaal. Dat inspireert ook, want zo moet het dus niet. Als ik dan zo in de zaal zit, dan hoor ik toch heel veel van die open deuren. Van, ja. uh, wees niet bang om te veranderen, heb lef, durf groot te denken. Het essentiële verschil tussen ondernemers en laat ik zeggen de rest van Nederland... en dan echte ondernemers, echte entrepreneurs... is natuurlijk wel dat het risiconemers zijn, dat het durfals zijn... Dat is een cliché, kan je zeggen, maar het is wel waar. En wij zitten in een land wat risicomijdend is... waar we oververzekerd zijn, waar we politici hebben die de hele dag bang zijn. En je moet je realiseren, daar, daar moeten we doorheen. Dat moeten we doorbreken. En dat kan je dus wat op dat ook niet vaak genoeg zeggen. Durf gewoon je nek uit te steken. En moeten mensen daar ook in stimuleren? Dus als iemand een keer op zijn bek gaat, ook niet meteen de dus stront in trappen... maar ook een beetje om overeind te helpen en hem ook steunen. Als ik nou zo'n voorbeeld geef... Victor Muller heeft vorig jaar de meest onmogelijke overname gedaan van een autobedrijf als Saab. En dan gaat iedereen roepen: ja, dat kan niet en dat mag niet. En hoe, waarom hij? Nee, in principe zeg ik: wat een waanzinnig goede actie. Ik hoop van harte dat hij het redt. En dat zeg ik niet alleen als voormalig Saabrijder. U bent hier op het congres. U bent u ook ondernemer? Ja. En wat voor bedrijf heeft u? Ik heb een internetbedrijf, een, een webwinkel. En wat heeft u tot nu toe echt hiervan opgestoken? Nou, met name is dat je uh, niet uh, met de prijs naar beneden moet gaan om te concurreren met de ander, maar meer uh, creatief moet zijn. Dus dat is, is voor mij de belangrijkste boodschap. Is het lastig om als ondernemer geïnspireerd te blijven? Dat vind ik van wel, omdat je soms uh, erg hard moet werken en dan, uh, dan verlies je wel eens de creativiteit uh, in, het, uh, in, het, uh, in het proces. Dat komt zo. Ja. Ja, Mark Lammers, hè? oud uh, bondscoach van het Nederlandse hockeyteam Dames. Wat ik hoorde uit het praatje van vanochtend, wat morgen aansprak, is. van... stimuleer je sterke kanten en niet je zwakke kanten. Hoe lang heeft dat jou gekost om dat te, te doen inzien? Ja, vier jaar. Ik heb acht jaar het Nederlands Damesteam gedaan. En de eerste vier jaar werden elke tweede. En als ik terugkijk, is het eigenlijk allemaal een beetje mijn schuld geweest. Want ik was veel te gefocust op dingen waar ze niet zo goed in waren. Later heb ik geleerd: uh, je wint je wedstrijden nooit op je zwakke punten. Je wint je wedstrijden op je sterke punt. Dus ga van een 8 en team maken. Geef mensen zelfvertrouwen. Ze weten waarin ze goed zijn. En het hele team eromheen, als je daarop gaat trainen... dan ga je dus bewust werken aan het bekwamen. En als je bewust werkt aan het bekwamen... gaan ze onbewust het bekwamen toepassen. Want er zijn veel parallellen tussen topsport en ja. ondernemerschap. Ja, de, ik, ik denk dat heel erg. Ik hoor nu heel om me heen van... ja, maar markt het is crisis, het is crisis. En ik zeg, ja, maar je speelt niet tegen je crisis... je speelt tegen je concurrenten. En die hebben dezelfde omstandigheden, dezelfde regels... De brand zal altijd blijven bestaan, alleen de sterke zullen overblijven en de zwakken zullen afvallen. Oké, okay, doe de armen maar omhoog. Kom maar. Doe de armen maar omhoog. Maar echt alsof je opgetild wordt aan het plafond en nee, niet op de zoutzakje. Ja? Kijk ook naar het plafond, dan zie je niet dat je voor aan staat. Ja? Dan krijg je nu de opdracht. Let op, zet je gezicht in de lachende stand. Dan voor de formule opdracht. Voel je depressief! Ja, probeer maar. Voel je depressief. Nu heeft uh, zojuist verschillende sprekers gehoord. Uh, wat was het meest inspirerende voor u tot nu toe? Uh, toch wel de, eigenlijk de hockeycoach. Dat hij zei van je zwakke punt ga je sterker maken, maar richt je op je goede punt. En wat is uw zwakke punt? Mijn zwakke punt is dat ik uh, 20 kilo te zwaar ben en uitgeput ben. En uw goede punt? Mijn goede punt is dat ik zo creatief out the box aan het denken ben dat mensen mij niet snappen. Een dag die draait om inspiratie. Waar haalt u de overige dagen uw inspiratie vandaan? En van mijn buurvrouw van 86. Die uh, kijk ik elke ochtend of ze dood is of niet. Zo niet, dan gaan we daar praten. Verhalen van vroeger. En uh, sinds de tijd is leuk. Mijn inspiratie houdt me om uh, niet één partner te hebben, maar drie partners te hebben. Uh, en de andere inspiratie is om, zeg maar, wel twee of drie banen te doen naast je vaste baan. Twee dames aan de juderans. Zijn jullie aan het netwerken? Nee, we zijn aan het praten met z'n tweeën hier, inderdaad. Ja, Hoe is dat lunch, uh, ja. lunch? we zijn dan we dan we niet aan, het aan het het netwerken. netwerken. Moeten jullie daar nog een beetje in oefenen? Of, uh, ja, denk het wel. Ik denk dat het moeilijk is dat we wachten nu tot er iemand op ons afstapt. Wat voor ondernemer bent u? Wij zijn, we hebben een schoonmaakbedrijf. Maar wat vindt u ervan tot nu toe? Ik vind wat ik vanochtend hebben gehad was heel erg leerzaam. Dus wat dan? Dat je bijvoorbeeld de zwakke punten eigenlijk zwak moet laten. En pas moet, moet gaan werken op het moment dat sterke punten ja, sterk genoeg zijn. Dus dat je eerst aan sterke punten moet gaan werken. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor, uh, voor mijzelf, maar ook voor uh, de medewerkers. Is dat iets wat u direct gaat toepassen als u vanmiddag weer terugkeert naar het kantoor? Ik zei net al tegen haar, ik ga straks aan mijn man vragen wat zijn sterke punten zijn. We worden onze verslaggever Micha Blok vanaf het ondernemerscongres afgelopen woensdag in draai. Ja, we gaan weer geld verdienen aan iets heel bijzonders. Want wat voor de ene linear recta naar de vuilstort kan, is voor de ander juist een bron van inspiratie en een bron van inkomsten. In de rubriek Geld verdienen gaat het vandaag over oud hout. Kunstenaar Diederik Kraaienveld, voormalig nieuwsverslaggever bij RTL, maakt er al jaren kunstwerken van, van dat oude hout. En daar verdient hij een hele aardige boterham mee, Diederik. Goedemiddag. Ja, Bas, hallo. Ja, we kennen elkaar al 100 jaar uit de studietijd... vandaar dat we gaan tutoriëren. Graag. Dat mag, hè? Maar wat jij doet, dat is belangrijk... want daarvoor zit je hier, is van oude planken kunstwerken maken. Vertel, hoe, hoe, hoe komt dat? Hoe kom je daarbij? Ja, ik ben echt mijn hele leven al dingen aan het verzamelen. Als jongetje, ik woonde bij de Haagse duinen, ging die duinen in. En, en schedeltjes van konijnen. Nou, natuurlijk ook het strand op, waar je allerlei dingen aanspoelden. En ook toen al was ik, was ik naar stukjes hout. Want ja, dat drijft, dus dat spoelt aan. En het liefste had ik dan een beetje gekleurde stukjes waar dan helemaal mooi letters op stonden. Want dat was van een oud schip. En dat was misschien helemaal uit Afrika gekomen. Nou, ja, dat, dat, dat verzamelen heb ik altijd gedaan. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren omdat ik journalist wilde worden. Ook dingen verzamelen. Uh, ik ben mijn hele leven altijd naar de grond aan het kijken. En ik ben ook altijd al dingen aan het maken geweest. Maar dat was dan vooral de vakanties. Mm -hmm. Ook van gevonden spulletjes was ik, was ik bij een tante in Frankrijk... met een groot huis, met een werkplaats, altijd bezig. Maar daarna ging, je vertelde dat ik was verslaggever bij RTL... Ja. ging mijn creativiteit daarin zitten. Uh, dus altijd dingen aan het maken. En op een gegeven moment is dat, ja, is er een soort turning point gekomen. En ben ik eigenlijk, uh, wat ik altijd in de vakanties deed... ben ik dat door de week gaan doen. En, en dat ging op een gegeven moment zo goed... dat ik vier jaar geleden uh, besloot om dat fulltime te gaan doen. Want het is inderdaad... van het verzamelen ga je in alle wijken. Als je de kunst nu niet... Je maakt, want het is kunst, hè? Het zijn eigenlijk uh, collages van stukken... hout in elkaar gepast... Ja, ik noem, het, ik noem het zelf fotorealistische mozaïeken van gekleurd, geschilderd hout. Maar, uh, je, maar je schildert niks, hè? Nee, en, daar, de, de verwarrende term misschien geschilderd. Uh, ik schilder er zelf niks aan. En die, nee. die planken die vind ik overal. Uh, eerst ook als verslaggever reken ik het hele land door. Dus overal waar ik een plankje zag in een container... dan stopte ik en dan ging het in de achterbak in. Ja. Uh, en, en nu ga ik er ook voor op reis. Mm -hmm. uh, ik ga nu ook uh, uh, naar Amerika. Ik ben net in Servië geweest en daar zoek ik specifieke kleuren uh, stukjes houdt met geschiedenis. Ja, je, je, Even op de site kijken, want dat is denk ik het makkelijkste. www.trols.nl en dan uh, in bedrijf. Als u daar naartoe surft, kunt u kijken wat Diederik maakt. Ik zal even voor de webcamkijkers ook omhoog houden wat er... Het uh, is al een zwart-wit plaatje van een, uh, van een Porsche 365. Het ja, is net echt. Hè. Als je er naar kijkt, oh, denk, ik noem het ook fotorealistisch, als je er op een afstandje dan, dan inzet, is het net echt. Maar er zit ook, er zit ook uh, schaduwwerking in, glim, uh, het chroom is groot. Het is on En dit zijn allemaal stukken vrakhout. Allemaal stukken hout dat ik in oude panden. Uh, ja, waar haal je dit? Ja, ik, ik, ik ga eigenlijk iedere zaterdag vandaag niet. Want er kwamen wat mensen langs in mijn werkplaats. Maar bij de lokale containerkoning langs. Uh, dat is hier in Heelvelsem, is dat van Loenen, van de Groene Bakken. Mm -hmm. Daar mag ik op zaterdag. Dan zijn ze nog wel in bedrijf, maar niet heel erg druk. Ja. Mag ik tussen die, die, die, die, die, die auto's door uh, de berg hout op. En dan ga ik naar de mooie gekleurde stukjes zoeken. Ja. En het zijn met name popartachtige dingen. Want het zijn, het zijn schoenen. Het zijn een paar mooie, mooie van die All-Stars uh, sportschoenen. Uh, uh, uh, maar ook portretten, tomatenblikken, schoenen, dat soort dingen. Hè? Ja, de, de horizon is zo breed als de horizon is. Ik, ja. ik kan eigenlijk alles maken. En ik maak dingen die ik zelf gaaf vind, die ik cool vind. Iconen. Maar ik doe ook dingen in opdracht. Uh, portretten van mensen. Uh, ook wel een auto van iemand die graag zijn, zijn, zijn auto in, in oud hout voor Ewig wil zien. Dan ja. is daar zeker over te praten. Absoluut. Nou, Arbeidsintensief neem ik aan. Omdat, hè, ook om het te kunnen en te doen. Wat kost zo'n kunstwerk? Galerieprijzen. Ik heb galeries in het buitenland. Althans, die mijn werk vertegenwoordigen. In Dubai, Londen, eh, Hamburg en New York op dit moment. Daar zijn de prijzen nu rond de 10.000 euro. Goed. En dan krijg je een? 1, 30 ja, bij 1, een monumentaal 30, werk. 1,30 meter is een beetje mijn favoriete maat. Het grootste wat ik ooit maakte was een paar uh, All-Stars, voor voor Converse. Die hangen nu ergens in New York. Uh, dat was 1,50 meter breed. Dus ja. dat, is, ja, dat is fors waar. Maar de prijzen zijn ook gewoon, dat is goed van oud hout, goed geld verdienen. Kan je, daar kan je echt gewoon goed van leven? Ik, ik, kan er heel, ik, ik, ik was als verslaggever niet slecht betaald, maar ja. ik, ik, uh, Dit ik is krijg beter. iets meer. Maar <laughs> het geld is, is, is mooi, maar de, ja. de, de, de erkenning en avonturen, die zijn onbetaalbaar. En dat is, dat is eigenlijk waar ik het om doe. Oké, okay, want het is inderdaad het verzamelen, het, het, het zoeken van het juiste stukje. Hoe lang doe je erover om zo'n kunstwerk te maken? Ik, ik, ik, had een, ik, ik ben meestal bezig met een aantal projecten uh, tegelijk... Ja afmaken, daar ben ik niet zo sterk in. Dus als ik op drie kwart ben, dan, dan weet ik dat het goed wordt vaak. En ja. dan is, is het niet meer zo heel spannend. Dus, ja, ja zo'n beetje zo'n zo, aantal, een stuk of twee per maand. Uh, twee en een half zeg ik wel eens. Maar dan zegt mijn galeriehoudster in Duitsland dat ik dat niet mag zeggen. Want dan lijkt het op productie. Maar goed, een gemiddelde ja. van zoiets per maand. Maar je bent dag en nacht dus bezig met en verzamelen en... Ja, ja, verzamelen doe ik dan on the fly, doe ik ja, ja, als tuurlijk, ik uh, rij of fiets of wat dan ook. Ik ga er ook wel voor op reis naar het buitenland. Ja, je hebt ook een portret van Obama gemaakt van stukken hout uit Kenia. Hè? Ja, nou zijn das was... was uh, ik heb zijn portret <laughs> gemaakt... en die heeft ook daar tijdens inauguratie in, in Washington bij een, uh, bij een expositie gehangen. Ja. Hangt nu op de Amerikaanse ambassade in Den Haag overigens. Maar zijn das was gemaakt van een stuk wrakhout uit Kenia. en Zijn vader komt natuurlijk uit Kenia, dus dat vond ik als historicus wel, wel heel erg mooi. Ja, wat, wat, wat ontzettend leuk. Maar laten we even nog naar de, naar de, de stukken zelf die je, dan, die je dan verkoopt. Naar wie gaat dat? Wie koopt jouw werk? Behalve dat... inderdaad een Converse, uh, omdat ze die all-stars <tosses> willen hebben of ja, dat is, dat is heel divers. Uh, het gaat de hele wereld over. Ik heb op <tosses> ieder continent op dit moment hangt er wel iets van mij. Uh, vorig jaar heeft iemand in Londen die uh, heeft wat gekocht en die is toen teruggegaan naar, naar Australië. Dus dat, nou, toen had ik alle continenten. Um, <tosses> Het zijn, het zijn kunsten. Je hangt ook, ook bij, bij gerenommeerde kunstverzamelaars. Mm -hmm. Maar, maar ja, het zijn ook, ook mensen. Bijvoorbeeld een, een, een jonge vrouw die, die werk van mij op televisie had gezien. En uh, uh, een portret. En die vroeg of ik haar vader kon portretteren. Die tien jaar daarvoor was overleden. En ze had maar een paar foto's. Nou ja, dat was een jonge studente die een. Erfenis had gekregen en die dacht: ik wil daar dit voor doen. Dus, ja. dus het is heel divers en nou ja, dit was natuurlijk een heel bijzondere opdracht. Ja. Je hebt ook het huwelijksgedoe voor Wesley en Jolanten gemaakt, hè? Klopt. Uh, namens de beide schoonfamilies heb ik, uh, uh, heb ik de portretten van Wesley en Jolanten gemaakt. De, hun hoofden. Hun hoofden. Ja. Inhoud, in slop. In slop. En ik had dan. Uh, hier komt dan weer die historicus. Ik had in Wesley wat hout van uh, uh, DOS, meen ik, zijn eerste voetbalclub in Utrecht. van het uh, Hoe kom je daar je eraan? Van zijn moeder. Ik had gezegd, kan je dat niet even regelen voor hem? Ja. Een stukje Milaan, ja. die komen daar veel. En mijn Jolanta, haar haar, haar zat een stukje van de uh, kerkbank... van de kerk waar zij communie had uh, gedaan. Uh, dat had ik van haar moeder weer gekregen. Dus, dus ja, dan zit er toch een stukje historie in zo'n portret. Precies. En de dat, historicus dat... en de kunstenaar die vervloeien dan in het, in het eindproduct. Ja, ja. en, en van, van afstand zie je dat natuurlijk niet... en ook als je dichterbij komt. niet. Maar als je dat erbij vertelt... geeft het natuurlijk toch weer wat, wat extra waarde. Ja. Uh, ja, een mooi verhaal. Ja, Anderzijds, het is ook mooi, want de hele Jet Set kent je nu, hè? Uh, of deden ze dat al? Nou, ja, nee. Ja, ik ik, ik, ik krijg, krijg mailtjes van over de hele wereld. En, en uh, ja... Ik weet niet precies wie mij allemaal kent. Ik weet wel, en daar ben ik heel trots op. Ik heb op een gegeven moment een portret van koningin Beatrix gemaakt. In opdracht van iemand anders. En ik weet via via dat zij het wel heeft gezien in een ervan En dat ze het mooi vond. Maar kon je niet weten dat ze al een portret van Henneman in het paleis had. En dat vond ze wel voldoende. Ze ziet zichzelf natuurlijk ook vrij regelmatig. Dat is waar, ja. Dirk, heel eerlijk, lig je niet in de deuk af en toe als je denkt... tien jaar geleden was ik echt heel verslaggever... nu verdien ik mijn brood met mijn kunst? Het is... Prachtig. Het is, het is, het is, het is. Uh, ik voel mij een zeer bevoorrecht mens. Juist. En we, we kunnen kijken naar je. De site oudhout.nl. Diederik die uh, maakt daar het prachtigste kunstwerken van zelfgevonden hout. Uit hele verschillende hoeken, zo weten wij nu. Dames en heren, dit was Tross in Bedrijf. Informatie uit het programma kunt u terugvinden op onze website www.trossinbedrijf.nl en op de tekstpagina 257. Vragen en opmerkingen kunt u altijd mailen aan inbedrijf.tros.nl. En daar kunnen ook suggesties naartoe. Want kent u ondernemers die interessante dingen doen... en geld verdienen op een net iets andere manier? Willen we dat ook weten? Inbedrijf.tros.nl. En na het nieuws van twee uur... dan gaan we lekker autorijden in de Tros Auto Show. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur de eredivisie. Roda Ajax. Wat komt voor? Is dat gelijk maken? Nee. Eredivisie. Ado. Ja, ja. Hij ja. zit er neer in. Door, hè? Hij zit er weer in. Excelsior RKC. Hij ook deze inzet en is er een volgende aanval. En hier zelf nog een kans? En dan kwart voor 9. Ziet er bijna een eigen Dan wordt hij van de lijn gehaald. Twente PSV. Als het tegenstanders bij gaan dan met een tippetjes op de lat schiet. En daar staat Twente met 2-1 voor. NOS Langs de Lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.